Manning Sampersen met het NOS-journaal. Er zijn steeds meer kinderen en jongeren met overgewicht, blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2000 was nog 12,5% te zwaar. Vorig jaar was dat bijna 16%. De meeste hebben matig overgewicht. 3% van de kinderen en jongeren heeft obesitas. De stijging komt vooral doordat meer jongeren overgewicht hebben. Want het aantal te zware basisschoolkinderen is al jaren stabiel. Drie op de tien jongeren met overgewicht is daar ontevreden over... blijkt uit het onderzoek. De IVD deelt vrijwel geen informatie meer... met de Oostenrijkse Binnenlandse Veiligheidsdienst... meldt de Oostenrijkse krant Standard. Aanleiding zijn de banden die regeringspartij FPE onderhoudt met Rusland. De IVD zou bang zijn dat de Russen inzicht krijgen... in de werkwijze van de Nederlandse Veiligheidsdiensten... en dat AIVD-gegevens in handen komen van het Kremlin... Ook de Britse geheime dienst MI5 heeft de relatie met de Oostenrijkers... om die reden op een laag pitje gezet. Bij een ruzie in Schiedam zijn drie mannen elkaar te lijf gegaan met hamers en zagen. Twee van hen raakten gewond, ze moesten naar het ziekenhuis. Aanleiding voor de vechtpartij was volgens de wijkagent een ruzie... tussen kinderen op een basisschool, die zou al langere tijd duren. De mannen zijn aangehouden. De Nederlandse film Kop op heeft een Emmy Kids Award gewonnen... De korte animatiefilm is gemaakt door studio Job, Joris en Marieke... en gaat over drie vrienden met verschillende culturele achtergronden. Ze moeten een dag als elkaar door het leven... nadat ze per ongeluk van hoofd wisselen als ze een magische wasmachine vinden. De Amy Kids Awards werden uitgereikt in het Franse Cannes. Het weer, er staat een koude wind. In het noordoosten gaat het licht vriezen. In het zuiden daalt de temperatuur naar een graad of drie. Overdag op veel plaatsen zonnig, alleen in het zuiden wolkenvelden. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe lief. dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Rift away. Siento, siento, que te conozco de antes de hace tiempo que el destino cumplió su misión. Ya aunque quieran quitarme la voz, yo pegué en Porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti ah. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión y aunque quieran quitarme la voz, Yo pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos. Para rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo.